Pleegt een hond zelfmoord. Een hoorspel in twee delen, geschreven door Lex van Haften en geregisseerd door Jeroen Vandaag deel 2. Vertelt u het nu nog maar eens een keer rustig, mevrouw. Uw zuster was dus al dood voordat zij werd overreden. Heb ik dat goed begrepen? Nee, ze is helemaal niet overreden. Niet overreden? Maar waarom is mijn man... Wel... Wacht nou even, mevrouw Groenendaal. Het lijkt me trouwens beter dat u niet bij dit gesprek aanwezig bent. Tenslotte gaat het hier om een politieverhoor en nee. dan geef nee, ik verder niet... Nee, ik wil dat ze blijft. Ze heeft er recht op te horen wat er is gebeurd. Zoals u wilt, mevrouw van Gelder. Nou, het begon zo'n jaar of vier geleden toen ik bij jou, Karel, mm -hmm. Mm -hmm. en Annette kwam in doen. Dat is het toch met jouw laatste tijd. Ach, Karel, laat me maar. Het is allemaal zo moeilijk uit te leggen. Vooruit. kunt het mij toch wel zeggen? We hebben toch altijd goed met elkaar kunnen vinden? Ja, dat, dat is het nou juist, Karel. We hebben het altijd zo goed met elkaar kunnen vinden. Vooral toen Willy nog leefde. Jullie zijn zo lief voor me geweest. Het toen al, nou, toch? Dat was toch niets bijzonders? Het was toch logisch dat je bij ons kwam inwonen na de dood van je man. Ja, dat, dat was juist zo lief van jullie. Ik, ik, ik, ik dacht dat ik gek zou worden alleen in dat grote huis. Ik, ik, heb, ik heb nooit tegen alleen zijn gekund. Daar hebben we toen toch een oplossing voor gevonden. Jij woont nu hier en het gaat toch goed tussen ons? Tussen ons wel, Karel. Dat is het probleem niet. Maar wat heb je dan moeilijkheden met Annette gehad? Oh, Karel. Oh, Karel, Annette is vaak zo... Wat is dat nou? Doe nou. Oh nee. Kom eens bij me. Nee, nee, nee, nee, nou niet tegen. Leg je hoofd maar tegen mijn schouder. Hij loopt nog zo goed uit. Oeh, Karel. Annette is vaak zo amschuwelijk tegen Ik kan er niet tegen. Maak je toch niet zo onrustig, om Iets wat Annette misschien een keer tegen je gezegd heeft. Oh, Karel. Ah! Dacht ik het niet? Mijn eigen zuster in de armen van mijn man. Loeder wat je bent om me onder mijn eigen dak te bedonderen. Zijn jij lafaard. Jij moest zo nodig mijn lieve zusje in het Annette, huis halen en me te Annette, Oh helemaal... ja, het is natuurlijk allemaal anders dan ik dacht, hè. Maar mijn eigen ogen bedriegen me niet. Die arme Miep had het zo moeilijk, hè. Ach, wat was het allemaal verdrietig. een leugenaar, nou zie je wat je met dat trooste Annette, bedoelde. Annette, Annette, laat het me toch uitleggen. Wat gaat er nog uit te leggen, je gaat eruit, Miep, sta je me, uit. En vanavond nog. Geen sprake van, als jij nee, stond, zegt nee, dat... Nee, Karel, het is lief van je, maar laat maar. Ik... ik wil het niet erger maken dan het nu al is. Ik ga weer gaan met... vanavond. En ik ben gegaan. Diezelfde avond nog. Karel probeerde Annette nog tot andere gedachten te maar brengen, maar... wat ik maar... ook zei, ze wilde er gewoon niet geloven. Ze had met eigen ogen gezien dat ik... Nou ja, ik kon niet uit haar hoofd praten dat ik absoluut geen verhouding had met Piet. Annette wilde me nooit meer zien, zei ze. En dat is in die periode dan ook niet meer gebeurd. Karel zag ik nog wel vrij regelmatig. Er was tenslotte niets gebeurd. We hadden geen verhouding. Van Karel hoorde ik dat Annette de zaak vreselijk oplies. Ja, zo erg dat ze er zelfs door in een zenuwcrisis raakte. Ze is een derdje in een inrichting geweest. En een jaar geleden is ze daaruit ontslagen. Ja, laat me nu maar verder vertellen. Ik wil niet dat jij voor wat nu komt de verantwoording op je neemt. Heren, mag ik verder gaan? Als u dat prettiger vindt, ga u gang. Dank u. Nou, een half jaar geleden, het ging echt heel redelijk met de vrouw... ...begon ik weer eens voorzichtig over Miep te praten. Dat ze het zo eenzaam had en zo... Durfde u dat aan, alles wat er gebeurd was? Er was toch niets gebeurd? Daarom dacht ik, ze is er nou helemaal overheen. Ze begrijpt nu dat er tussen mij en Miep niets is geweest. En kortom, ik stelde voor dat Miep weer bij ons in huis zou komen... En hoe reageerde uw vrouw daarop? Heel positief. Miek mocht weer bij ons komen wonen. Ze maakte helemaal geen bezwaren meer. Alles was toch weer in orde? Ja, ik vond het eerst ook wel vreemd dat ze zo plotseling van gedachten was veranderd. Maar ik, ja, ik, ik was veel te blij dat onze ruzie was bijgelegd. Ik, ik heb er verder toen nauwelijks bij stilgestaan. Ja, hadden ze dat maar wel gedaan. Dat was ons heel wat ellende bespaard gebleven. Als ik maar had kunnen vermoeden. O, oh, God. Nou ja, ik kwam er vrij naar achter wat ze wilde: ons leven tot een hel maken. Dat wilde ze. Het was opschuwelijk, steeds weer dat vernein, die smerige insinuatie. Het is zo moeilijk uit te leggen, meneer. Al die steken onder water en dan dat gezicht dat ze erbij trok... dat ze weer zo'n smerige opmerking had gemaakt. Ze wilde ons kapotmaken, dat was de bedoeling. Ons zo pesten dat wij... Is het dan zo vreemd dat ik zo langzaam naar de dood van mijn eigen vrouw verlangde? Ze was niet toekerekeningswapbaar, dat, dat was me heel duidelijk. Ze was nog lang niet genezen. God, had ik het toen van een dokter bij gehouden. Ja, ik, uh, ik begrijp het toch nog niet helemaal... Als ze dan zo'n hekel aan haar zuster had, waarom vond ze het dan goed dat die weer bij u inkwam wonen? Om u vervolgens het leven zo zuur te gaan maken. Ik heb er nauwelijks een verklaring voor u. Weet u wat er in het brein van de geesten ziek omgaat? Ja, misschien dacht ze wel dat ze Miep en mij makkelijker kapot kon maken als ze ons allebei vlak bij de hand had. Ja, wie zal het zeggen? Hadden we maar goed begrepen wat ze wilde, dan was er nooit iets gebeurd. Ja, op dat verhaal zit we nog steeds te wachten. Wat is er nu precies gebeurd gisteren? Uh, uh, meneer Petersen, wilt u alsjeblieft mevrouw en meneer zelf hun verhaal laten vertellen? Oh, natuurlijk, natuurlijk. Ik zal me nergens weer bemoeien. Gistermiddag. Ja, ik kreeg ik weer zo'n verschrikkelijke ruzie. Miek was niet thuis, die was naar de kapper of zo. Annette en ik zat in de tuin. Toen begon ze me weer vloorij te nee. maken. God, die sfeer in huis. Ik, ik haat haar. En dan borgde ik weer van mezelf. Want eens had ik toch van haar gehouden. Nou... Ja, en wat en nou? Meneer Petersen, voor de laatste maal houdt u zich er buiten. Oh, sorry. Nou, het was weer zo gemeen, zo welger. Het was zo verschrikkelijk dat ik op een gegeven moment gedreigd heb... Ik had ik vermoord. En dat heeft u dan toen maar gedaan? Ja, nou is het wel genoeg, meneer Petersen. Oh, nou. Ik heb liever niet dat u bij dit gesprek langer blijft. Gaat u maar zo lang op de gang staan of zoiets, maar verdwijnen en vlug. Zoals u wilt. U begrijpt wel dat ik hiermee geen genoegen neem. Ik zie een klachten met de hoofd in te Neemt u ons deze interruptie niet kwalijk. Maar die privé-speurders kunnen soms zo verschrikkelijk op mijn zenuwen werken. <coughs> nou goed. Gaat u verder met uw verhaal, meneer Van Ravenstein? Ja, we kregen dus ruzie. Ik bedreigde mijn vrouw. Ik brulde haar zelfs toe dat ik haar zou vermoorden. Dat ze niet bij mij niet zo moest pesten. Omdat, omdat er niets aan de hand was. En toen... Toen opeens zag ik mevrouw Groenendaal in het thuis naar luisteren. Maar dat heb ik u toch al uitgelegd? U hebt mij niet gezien, maar onze vogel was Ik was helemaal niet thuis, ik ben naar de bioscoop geweest. Ja, dat is me nou wel duidelijk. Maar toen dacht ik dat u alles had gehoord en dat u mij ervan zo denken mij dat maar ik... laat nu verder gaan. Laat in de middag kwam ik thuis en... Het was alsof de wereld van mijn ogen in elkaar stortte. Ik, ik, ik zag mijn zuster liggen op het terras. Ze was dood. Dood! Karel knielde naast haar neer. Is dood niet. Annette is dood. Oh, lieve God, Karel. Je, je hebt het dus toch gedaan. Je hebt er vermoord. Karel, jij hebt Annette. mag ik toch niet denken, nee, dit is een feit. Annette is dood. Maar wat nu? Had de politie ontdekt dat Karel haar vermoord heeft, wat dan? Wat, wat gebeurt er dan met, met hem en, en wat gebeurt er met mij? Ik, ik kom er niet meer uit Oh Jezus het duizelt Wat moet u? Nee, nee, Brammetje, je mag niet met hem mee. Ik moet nadenken, ik moet nadenken, nadenken. Ik moet zien dat ik. Nee, Brammetje! Blijf hier! Nee! Nee! O, oh, oh, Brammetje, nee, oh, op oh. oh, die dat nog weer, stomme dier. Wacht eens. Die, die vent ken ik toch? Ja, ja natuurlijk, dat is schoenendaal is van hiernaast. Wat, wat doet hij nou? Hij. Schot. Hij laat Brammetje zo liggen. Hij rijdt door. Een dier doodrijden en dan gauw maken dat je wegkomt. Wat zeg nou? Doodrijden? Doodrijden! Karel! Karel! Karel! Wat is er, Mip? Oh, Karel, ik weet het, ik, ik, ik heb het, ik heb het. Je hoeft de gevangenis niet in. Niemand hoeft te weten dat jij Annette hebt vermoord. Help me vlug! Mip, wat, wat bedoel je? Wat is er nu weer gebeurd? Ik begrijp laat, niet Laat we... nou maar, laat nou maar, laat nou maar. Dat zal ik niet zo. Groenendaal, je buurman, heeft het Brammetje openreden. Als, als hij het beest nu weghalen en het lichaam van Annette op straat leggen, is het tot net of hij haar heeft overreden. Snap je dan niet wat ik bedoel? Vlug, vlug, vlug wakker, Beetje. Ik. ik neem de arm en jij, ja, kom nou toch. Sta maar niet zo voor te kijken. Ik wil je toch helpen. Begrijp je dat niet? Hoe kon u zo vreselijk gemeen zijn? Ik wilde niet dat Karel de gevangenis zou ingaan. En Annette was toch al dood. Het was wel cru, maar het was het enige dat ik op dat moment kon bedenken. Het lijk van Brammetje heb ik vannacht begraven. Toen we weer thuis waren, heb ik de politie en het ziekenhuis gebeld... en gezegd dat Karel had gezien dat uw man zijn vrouw had overreden. En toen was doorgegeven. Maar daarmee heeft u zich wel medeplichtig gemaakt aan deze moord, mevrouw van Gelder. Ik ben natuurlijk strafbaar, omdat ik met het lijk van Annette... ...maar ik ben niet schuldig of medeplichtig aan een moord, meneer. Er is namelijk helemaal geen sprake van moord. Wat, wat, mijn he? schuldzester heeft gelijk, meneer. Ik heb het niet pas kunnen vertellen... ...nadat, nou ja, toen ze de politie had gewaarschuwd. Ik heb mijn vrouw niet vermoord. Ja, maar wat wilt u nou beweren? Denkt u nou... Ik ik niet, dat Ik beweer niets, meneer. Ik vertel u de waarheid. Mijn vrouw is na onze ruzie naar binnen Ik Vloog haar achter en begreep plotseling wat ze wilde gaan doen. Maar ik kon haar niet meer inhalen. Ze vloog naar onze slaapkamer. En daar is ze toen van het balkon naar beneden gesprongen. Mijn vrouw heeft zelfmoord gepleegd. Dat is een verdiende verhaal hm? dat ik nu... Wel allemachtig. Wie heeft u toestemming gegeven, meneer Petersen, om weer binnen te komen? Dat recht heb ik mezelf maar verleend. Ik heb het laatste deel van het verhaal van meneer Van Ravenstein gehoord. Dat is zo interessant. Dat ik dat toch graag even wil aanvullen met nog wat interessante gegevens. Over wat voor gegevens hebt u het? Nou, kijk, heren. Toen u mij zo vriendelijk de kamer uitstuurde, ben ik maar zo vrij geweest om hier en daar in dit huis rond te kijken. Dat is wel het toppunt. Wie geeft u terug in mijn huis rond is naar voren. Een ogenblik, alsjeblieft. Ik heb namelijk ontdekt dat het roerende verhaal van meneer hier niet klopt. Wat zegt u? Ja, wat klopt er niet? Niets. Bijna niet, tenminste, als ik het zo bekijk. U heeft kennelijk nog geen tijd gehad om de spullen van uw vrouw na te kijken, wel? U ook niet, hè? Mevrouw van Gelder, Zelf voor u, anders zou u deze brief net zo mooi kunnen wegmoffen als het lijkt van Brammetje. Een brief wat voor brief, wat zei je nou te raskele geef op dat ding ja, goed. pardon meneer van Rapenstein. mogen wij eerst even, dank u meneer Petersen, lees je even mee Veenstaat? Ja natuurlijk, kijk eens dat is een heleboel. Hé, dat is interessant. Dat mag je wel zeggen ja. Misschien mag ik dit gezelschap even een klein stukje voorlezen uit deze brief. Hij is ondertekend door mevrouw Annette van Ravenstein. Ongetwijfeld zullen mijn man en mijn allerliefste zuster verklaren... ...dat ik in de plaats van waanzin zelfmoord heb gepleegd. Maar ook als ik zogenaamd door een ongeluk kom te overlijden, geldt hetzelfde. Mijn man en zijn maîtresse, die lieve onschuldige niep, hebben mij vermoord. Ze zijn uit op mijn geld. Ongetwijfeld zullen ze een manier weten te vinden om mij uit de weg te ruimen. Ik kan niets bewijzen, maar hun hele houding, hun hele manier van doen wijst in die richting. Met mijn vage vermoedens kan ik natuurlijk niet bij de politie terecht. Ik kan alleen maar hopen dat deze brief op de juiste plaats terechtkomt als ik plotseling kom te overlijden. Denk niet dat ik gek ben. Het medisch attest dat ik hierbij sluit bewijst dat ik volkomen genezen ben nadat ik inderdaad aan een depressie heb geleden... ...toen ik erachter kwam dat mijn lieve man en zuster bepaalde plannetjes hadden. Ik zal deze brief aan een vertrouwde advocaat oh, in ja, oh, geven. Hmm. Daar heeft ze kennelijk geen tijd meer voor gehad. Even kijken. Oh ja, ook dit nog. Ik weet dat ik mijn leven niet zeker ben... ...maar ik ben absoluut niet van plan. Kijk uit! Vooraan Verstein! Verdomme! Oh. Schijnbebleem! Ik heb kan... hem... Nou, die poging tot ontsnappen is net zo goed als een bekentenis. Meneer Van Ravenstein, zou u nu niet echt de waarheid vertellen? Wij wachten op een verklaring, meneer. Komt er nog wat van? Oh, verdomme, die stomme brief, die had het dan verwacht. Als ik zoiets had kunnen vermoeden, als ik maar één moment had kunnen denken dat ze iets wist, dat ze haar vermoeden zelfs op papier zou zetten. Ik zou het hele huis van nacht op dienste buiten hebben gekeerd om die brief te vinden. Maar wat, wat bewijst die brief nou? Die brief bewijst alles. Hij heeft geen zin meer, Miep. Goed, ik beken het. Ik heb mijn vrouw vermoord. Maar die ruzie getermiddag heb ik het hersen zich geslagen. Maar ik dacht werkelijk dat mevrouw Groenendaal ons had gehoord en... daarom wilden we eerst met het zelfmoordverhaal op de dag komen. Maar... Toen die stomme hond van ons onder je auto was gelopen, kwam Miet met een nog veel betere idee het lijkt van haar net op de vrijweg neer te leggen. Met dat zo'n brammetje. Meneer van Ravenstein, afschuwelijk. Maar nou bent u een minder mens? Weet u dat? Ik hm, vind het is alleen maar jammer dat Miet te vroeg in de gaten is gelopen met die nieuwe hond. Ik wist ook van niks toen ze met het beest kwam aanwandelen. Als het ons was gelukt weer gewoon met Brammetje tevoorschijn te komen, zou geen sterveling dat verhaal van uw man over een dode hond geloven en dan had hij gehangen. En wij liepen geen enkel risico meer. Wat voor motief had u om uw vrouw te vermoorden? Ik hield van niet. Al lang voor ik met Annette was getrouwd. Maar omdat ze halfzusters waren. Omdat Annette een echt kind van haar vader was en ik niet, kreeg zij bij de erfenis al het geld. Ik kreeg geen stuiper, helemaal niets. Ik was zo arm als de mieren. Ja. En toch voelde Niepen ik er geen bliksem voor aan te blijven. Ja, toen ben ik met Annette getrouwd en de centjes kwamen keurig binnen. Ook voor mij. En in feite veranderde er natuurlijk niets. Want Miep en ik bleven natuurlijk bij elkaar komen. Er is ook na mijn trouw met Annette geen verandering gekomen. Ook niet toen Miep puur voor de vorm met een oude Die had een paar centen, maar die waren gauw genoeg doorgedraaid toen die vent een tijdje overleed. En toen lukte het me om Miep bij ons in huis te krijgen. Ja, op een kwaai dag ontdekte Annette dat haar zuster voor mij meer betekende dan... Ja, goed dan. Annette kreeg inderdaad een zenuwinzinking. En dat is ook het enige in ons mooie verhaal dat werkelijk is. Maar het is voor mij en mij toe wel duidelijk dat net snel naar de andere wereld moest worden geoppen. We wilden elkaar en we wilden Arnett's geld. Dat was niet zo makkelijk. We wilden niet voor een moord indraaien. En dus moest Arnett's dood op zelfmoord lijken. Nou, toen kwam die ruzie van gisterenmiddag. We moeten nou eens het altijd Ik weet dat niet van jij... En laten we het fijn houden. Jij wilt van mij af om dan verder samen met die allerliefste zus op de te bammen? Ik heb geen zin om de weer op te beginnen. Bovendien, kijk eens naar je naast. want de puurvrouw is in de tuin aan het werk. Ik heb er geen trek in dat ze alles om ons te komt. Dat interesseert me helemaal niets, Karel. Jij speelt een gemeen spelletje met me. Maar als je denkt dat ik zo naartoe toegeef, geen duim breed, versta je me goed. En als je soms denkt dat je er met geld van door kunt gaan, dan heb je het goed mis. Zal ik jou eens een geheimje verklappen? Morgen ga ik naar de notaris, sap. Ik ga met hem de mogelijkheid bespreken om mijn hele kapitaal alleen op mijn naam te krijgen. Als je dan zo nodig met mijn lieve zuster ervan door moet gaan, ga je gang. Maar je zult geen cent van mij kunnen meenemen. Ik wens niet dat jullie van mijn geld... Eens kijken of ze nog zo van je houdt als je zo arm bent als een kerkat. Rotweef, gemak. wacht eens even. Wanneer zei je ook weer dat je nog sprak met je notaris hebt? Morgen pas, hè? Dan staat je geld nu dus nog op naam van ons allebei, hè? Maar dat drijft, dat drijft. Dat komt heel Karel, goed uit. Karel, wat bedoel je daarmee? Wat doe je nou? Nee, Karel. Nee, niet die schop. Niet die schop. Niet die Scho Nou, de rest hebben we u al verteld. Natuurlijk, we zijn stom geweest. We hadden echt gehoopt. Die toestap met die aanrijding, helemaal dat we vrij uit konden gaan. Het zat allemaal zo mooi in elkaar. Konden wij weten dat er door dus die nieuwe hond een kinkende kabel zou komen? Als groene Groenendaal niet uit de raam had gekeken toen Piet langskwam. Spijt me vreselijk, kindlief. Maar anders, je heeft te vergeefs zelfmoord gepleegd. U hebt geluisterd naar het tweede en laatste deel van Pleegt een hond zelfmoord. Een hoorspel in twee delen geschreven door Lex van Haften. De rolverdeling. Petersen, Piet Reumer. Ingrid Groenendaal, Marijke Merkens. Eerste rechercheur, Wim de Meijer. Tweede rechercheur, Johan Sierach. Miep van Gelder, Barbara Hofman. Karel van Ravenstein, Bert Dijkstra. En Annette van Ravenstein, Joke van den Berg. Technische realisatie, Ad van der Ven en Léon Dubois, regie, Hiro Muller.